7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Curaçao bedankt koningin voor liefde en compassie. Kranten unaniem vol lof over Beatrix. En vandaag uitspraken in liquidatieproces. Alom wordt vol lof gesproken over koningin Beatrix... die haar aftreden heeft aangekondigd. Premier Hodge van Curaçao heeft haar bedankt... voor al die jaren van liefde en compassie voor Curaçao. De koningin is volgens de premier een bindende factor geweest... in de relaties tussen de verschillende landen in het koninkrijk. Hodge was bijzonder blij dat de koningin in haar toespraak... het Caribisch deel van het Nederlands koninkrijk heeft genoemd. Dit reflecteert volgens de premier de warme band die ze met de eilanden heeft. De Surinaamse oud-president Venetiaan achterkans aanwezig dat een nieuwe generatie in het Koningshuis een verbetering kan brengen in de betrekkingen met Nederland. In Suriname ontstaat een nieuwe generatie die anders aankijkt tegen de jaren tachtig toen Boutersen als militair de macht had zijn Venetiaan. Hij tekent daarbij wel aan dat de verantwoordelijkheid voor de politieke lijn bij de Nederlandse regering ligt en niet bij het Koninklijk Huis. De oud-premiers Kok en Balkenende zijn in hun reacties vol lof over de vertrekkende koningin. Kok vond haar toespraak ontroerend mooi en sober. Ook oud-premier Balkenende heeft veel respect voor koningin Beatrix. De koningin heeft voortdurend op een voortreffelijke wijze invulling gegeven aan het koningschap, waarvoor het diepste respect past, zei hij. Oud-hoofd van de Rijksvoorlichtingsdienst Eve Brouwers zegt dat hij en Beatrix aan één woord genoeg hadden. De Nederlandse kranten schrijven unaniem lovende woorden over de koningin. Alle voorpagina's zijn volledig vrijgemaakt. De Telegraaf schrijft dat de koningin uiterst tevreden mag terugkijken op haar regeertijd. En dat het Nederlandse volk trots op haar kan zijn. De Volkskrant spreekt van een waardig afscheid en roemt de koninklijke grandeur van Beatrix. Als Willem-Alexander over weer 30 jaar met evenveel voldoening op zijn regeerperiode kan terugkijken als Beatrix nu, dan mag hij meer dan tevreden zijn, schrijft de krant. Volgens het AD treedt Beatrix af in de wetenschap dat de kroonprins er samen met zijn gezin klaar voor is. Dankzij zijn moeder begint zijn koningschap onder een goed gesternte, al dus het AD. Trouw maakt een vergelijking met de situatie in Groot-Brittannië. Prins Charles, de Britse troonopvolger, maakt daar al jaren een tragische indruk. En dat heeft Beatrix haar zoon niet willen aandoen, schrijft Trouw.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 De Amerikaanse Senaat heeft zijn goedkeuring gegeven aan een hulppakket van ruim 50 miljard dollar voor slachtoffers van de orkaan Sandy. De huis van afgevaardigden ging twee weken geleden al akkoord. Het hulppakket is niet onomstreden. Een aantal republikeinen vindt dat de regering het zich financieel niet kan verantwoorden om zo'n bedrag uit te geven. De internationale wielrenunie, UCI, het mondiale antidopingagentschap WADA en het Amerikaanse antidopingbureau USADA slaan de handen ineen. Ze komen met een waarheids- en verzoeningscommissie. De onafhankelijke onderzoekscommissie die de UCI instelde naar aanleiding van het vernietigende dopingrapport van het USADA wordt opgeheven. Volgens de UCI wilden het WADA en USADA daar niet aan meewerken. De waarheids- en verzoeningscommissie moet de dopingcultuur... uit het verleden blootleggen. UCI-voorzitter Pat McQuaid wil tevens dat er een amnestieregeling komt... voor renners die alsnog met een bekentenis komen. En dat is weer nog vanochtend nog droog... maar in de loop van de middag valt in de zuidwestelijke helft van het land regen. Aan het begin van de avond gaat het ook in de rest van het land regenen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het is behoorlijk zacht. Het wordt ongeveer 10 graden. Ook morgen regen en een graad of 12. Aan de het is nog niet druk op de weg. Er staan files op de A8 richting Amsterdam voor Knoppet Koenplein 3 kilometer. De A27, Breda richting Gorkum voor Nieuwe Dijk 2. En op de A28 Zolle richting Amersfoort voor Amersfoort 4 kilometer.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 bijna 75 ver boven de pensioengerechtigde leeftijd. Dat is genoeg voor Connie en Bertrix. De bekendmaking dat ze plaats maakt voor haar oudste zoon is in de hele wereld nieuws. Van België tot Argentinië en van Duitsland tot de Verenigde Staten. Overal schenken nieuwszenders de aandacht aan. One of our uh, top stories out of the Netherlands this hour: Queen Beatrix announcing that she is abdicating the throne. 33 jaar op de troon en gerade had ze in televisie gezegd: "Ik geloof, het is nu tijd voor een generationswechsel. Dit jaar gebeurt het. We commenteerden net de nieuwsbericht dat de koningin zou worden gekroond en Máxima zou de kans hebben om koningin te worden. Ik geloof heel eenvoudig dat ze nu ook iets meer tijd hebben wil hebben voor haar vele kleinkinderen. Elodie Roepo bedankt haar voor de intense en warme banden tussen onze landen en hij wenst haar opvolger alle succes toe. Muy significativo para los argentinos. Op 30 april Willem Alexander koning. De dat is echt wel een symbolische datum. Dat is uh, de verjaardag van haar moeder, koningin Juliana. Al principe Guillermo, en uh, het is een dag waarop uh, heel Nederland uit de pol gaat. Toen hij jong was, noemde men hem Prins Pils, omdat hij wel van een glaasje hield. Maar hij was jong. Het zou merkwaardig zijn als dat niet, niet het oh. geval was geweest. There's to be a king for the first time for many years in the Netherlands. All right. Equal opportunity to the throne there in the Netherlands. Nou, dan naar de reacties van de premiers en de oud premiers. Premier Rutte is natuurlijk de vijfde premier die in de regeerperiode van Koningin Beatrix met haar op heeft getrokken. Veel heeft opgetrokken. Iedere maandag besprak hij uh, met de Koningin de staatszaken. Eerder werkte Dries van Acht, Ruud Lubbers, Wim Kok uh, en Jan-Peter Balken. En natuurlijk met de Koningin. Zij roemen allen haar werklust. Het is een omnivoor, een alleseter. Ze had een fabuleuze dossierkennis en een ongelofelijke weetgierigheid. Ze is inderdaad een perfectioniste. Alleen het aller, allerbeste is haar goed genoeg... te beginnen bij haar eigen werk. Ze werkt zich te pletter. Dat heeft ze van begin af aan gedaan. En in het verlengde daarvan... en in verband daarmee... stelt ze zware eisen... aan haar ministers... aan haar medewerkers, adviseurs. Want dat doet ze zelf ook. De koningin... Uh, wilde graag een beleid en ook haar bijdrage leveren aan beleid... de politieke spelletjes voorbij. Uh, ze had altijd moeite en ze had het gevoel dat de politiek zich snel verloor... in handigheden. Uh, en dat lag haar helemaal niet. Ze kon best zien dat er soms een bepaalde wendingen nodig waren in de politiek. Maar ze wilde wel graag voor ogen hebben, waar gaat het eigenlijk om? Wat zijn de dingen waar aan gewerkt wordt? Het unieke van de koningin is... dat ze objectief is... boven de partijen staat... geen belangen heeft... en buitengewoon ter zake is. En dat... betekent dat een staatshoofd... ook voor het functioneren van een minister-president... zoals in mijn geval... Uh, van grote waarde is... En Buitengewoon uh, ook waardevol kan adviseren. Zoals je ook van andere adviezen ontvangt. Maar je weet wie de afzender is en je kunt daar je voordeel mee doen. Ik vind dat er sprake is van een betrokken en intelligent koningschap. De koningin is iemand die zeer goed nadenkt over ontwikkelingen. Um, ze is een professional, laat zich goed informeren, weet veel. Ze heeft een geweldige kennis. Ik merk het ook als ik contact heb met collega's in andere landen. Als zij de koningin een keer hebben gesproken, zijn ze zeer onder de indruk van de kennis van zaken van de koningin. Um, en tegelijkertijd een enorm betrokken koningschap. In de samenleving willen staan. En dan komt ook de emotie aan de orde. En ik vind heel mooi die combinatie van. Uh, heel precies weten wat er gebeurt. Grote kennis van zaken, dat koppelen met uh, een, een zeer menselijk gevoel... en uh, grote betrokkenheid bij maatschappelijke verhoudingen. Ik denk dat dat de koningin kenmerkt. Ja, we praten erover door. Even met uh, politiek redacteur Margreet Boer in Den Haag. Margreet, opvallend is dat alle premiers die werkhouding van de koningin Roemen... Ja, zij staat bekend hè, om haar gedegen voorbereiding bij alles wat ze doet. Of het nou een staatsbezoek is of een werkbezoek in Nederland. En dus ook als het gaat om de wekelijkse gesprekken met de minister-president. Ze weet waar, het over, waar ze het over heeft. En dat merkt je dus aan de, de premiers die met haar jarenlang gewerkt hebben. Ze steken allemaal de loftrompet over de koningin, over haar kennis, haar energie... En ja, dat merk je eigenlijk niet alleen bij de premiers, want bij tijd en weile gaan ook ministers langs bij de koningin om te praten over hun portefeuille. En ja, als zij daar vandaan komen, dan uiten ze zich eigenlijk ook altijd in dit soort bewoordingen. Ze roemen dan haar ijver en ze zijn eigenlijk altijd onder de indruk van uh, haar dossierkennis. En gisteren merk je het ook aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Die hadden ook niets anders dan lof voor de koningin. Ja, ik kan me eigenlijk niet veel anders voorstellen trouwens, Margreet. Maar um, hoe, hoe gaat de huidige premier met de koningin om? Is, is dat anders of... Nou, er is eigenlijk ook weinig uh, over uh, bekend. Wat we weten is dat hij in ieder geval altijd vol verven... de huidige rol van de koningin in ons staatsbestel, als lid van de regering, dat hij dat altijd met verven verdedigt. Rutte is ook geen voorstander van een ceremonieel koningschap. Uh, van Rutte weten we ook dat hij graag de koningin een rol had gegeven... bij de formatie. Hè. De, vorig jaar is zij daar buitenspel komen te staan... maar dat had Van Rutte niet gehoeven. Dus hij had aan, uh, zij had aan Rutte een warm pleit bezorgen in ieder geval voor, uh, voor haar uh, taak. Uh, gisteravond was Rutte ook volhoofd over de koningin. Hij sprak zelfs over een icoon voor Nederland. Uh, maar goed, uh, je kunt ook zeggen... Uh, Rutte is een leeftijdgenoot, een generatiegenoot van Willem-Alexander. En dat kan ook weer een hele plezierige werkverhouding opleveren. Want we weten van uh, koningin Beatrix dat ze heel goed overweg kon met uh, oud-premier Lubbers. Dat waren ook leeftijdgenoten. Nou ja, dat zie je nu ook weer bij uh, Rutte en uh, Willem-Alexander. Dus uh, ja, ik vermoed dat Rutte de nieuwe koning voluit zal steunen. Dat liet hij gisteren in zijn toespraak ook wel mee. Uh, Merk Hier is ook uh, koninklijkhuisverslag even Menno Reemijer uh, bij ons weer in de studio aangeschreven, uh, geschoven naar een lange avond. Gisteravond de Menno. Um wat Margrethe zegt, hè, dat de Kamer die ruimte heeft gegrepen... om die formatie zelf in de hand te nemen. Dat kon al sinds die staatsrechtsveranderingen in 1983. Nu hebben ze dat gedaan. Heeft dat de verhoudingen met koningin Beatrix veranderd? Hmm, ik, er wordt altijd gezegd van niet. Uh, en uh, de, de koningin is, is een democraat in hart en nieren, vergis je niet. Dus uh, als de Kamer dat wil, dan zal ze daarin meegaan. Ze zal het misschien niet helemaal leuk vinden. Uh, het, het was toch een beetje een krent in de pap, één keer in de zoveel jaar. Uh, maar ja, dat is de democratie in Nederland. Dus daar zal ze zich denk ik met minder uh, weerstand bij hebben neergelegd dan wel eens uh, van tevoren werd gedacht. Hoe zal dat zijn voor uh, koning Willem-Alexander straks? Nou ja, Willem-Alexander heeft uh, ooit in een interview gezegd, ik ben er niet uh, alleen om, om linten door te knippen. Nou, dat, dat daar is ook geen sprake van, want het gaat alleen om die rol in formatie. Afgelopen zomer hadden we een fotosessie op uh, de Eikenhorst, uh, waar ze wonen met... Uh, de nieuwe koning, toen ja. nog prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Toen heb ik hem er ook naar gevraagd van... wat vindt u er nou van dat die, dat die rol is verdwenen? Toen drukte hij zich uitermate diplomatiek uit. Uh, en zei van, nou, uh, we hebben een goed spreekwoord in Nederland. Uh, uh, zwijgen, nee, uh, uh, spreken zilver zwijgen is goud. Uh, soms moet je niet alles zeggen. Maar uit alles sprak van, nou... Dat hij heel veel wilde zeggen. Heel ja. veel. En dat het niet allemaal positief was. Nee. Maar ook hij zal zich erbij neer moeten leggen. Hij weet dat dat een, een voldongen feit is. Ja, En er blijft natuurlijk genoeg uh, voor hem over. Ja. Uh, als ik nog één dingetje van al die lovende woorden... Hè, Lara zei, het al, wat moet je anders natuurlijk ja. zeggen? Over de, maar het is wel gemeend. Is het ook andersom zo? Is de koningin tevreden over de politiek? Weet je dat? Daar zal ze natuurlijk nooit iets over nee. zeggen. Nee, uh, ik denk dat ze wel uh, blij is met de huidige politieke constellatie. Er zitten twee partijen, uh, VVD uh, sowieso, uh, dat weinig wil veranderen aan het uh, Koningshuis. Nou, PvdA wilde die rol uit de formatie wel halen, maar daar blijft het ook bij. Voor de rest hoeven die uh, niet toe naar een ceremonieel koningschap. Dus in dat opzicht uh, was het een rustige periode voor, uh, voor de koningin. Ja, de PVV, dat is altijd natuurlijk een, een strijdpunt geweest. In kersttoespraken, daar ging ze altijd... ik, ik zal niet zeggen bewust tegenin, uh, zeker niet. Maar ja, we kennen de tweets van Geert Wilders. Dat was nou niet uh, twee handen op één buik. Dankjewel Menno, wij komen straks nog bij jou terug uitgebreid. Uh, nog eventjes naar Margreet Boer, politieke redacteur. Margreet, want uh, we zijn het al, de kranten zijn vol lof over koningin uh, Beatrix. Uh, de oud-premiers zijn dat ook. Hoe zijn de Kamerleden? Nou, de Kamerleden die zijn ook allemaal uh, vol of hele positieve geluiden, van links tot rechts. En Menno refereerde net al aan de PVV. Uh, die partij is altijd inderdaad heel kritisch op de koningin, maar uh, vooral ook op haar kersttoespraken. Maar gisteren dankte ook die partij de koningin uh, voor uh, al haar uh, werk, haar trouwe dienst. Uh, en uh, je merkt ook dat de komende tijd er niet veel kans is om discussies te gaan voeren rond het Koningshuis. Want Eigenlijk zijn alle mogelijke discussiepunten gisteravond meteen uh, opgelost. De kwestie Zorgeta, hè? De mm -hmm. familie van Maxima is niet bij de inhuldiging. Dat is meteen duidelijk geworden. De naamskwestie van Maxima. Rutte zei in de toespraak... Koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Dus daar is ook over nagedacht. En we weten ook al dat we geen Koninginnendag meer krijgen... maar een Koningsdag en dat die op 27 april is. Dus daaraan merk je dat vanuit de politiek alles heel goed is voorbereid. En dat ook mogelijke discussiepunten eigenlijk in de kiem zijn uh, gesmoord. En dan blijft er niet veel anders over dan, uh, dan veel lof. Ja, zo is dat. Margreet Boer, dankjewel voor nu. En tot later. En niet alleen maar lof en complimenten. Straks spreken we over de haat-liefde-verhouding tussen Beatrix en Amsterdam. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerrits. Het is wat minder druk dan gebruikelijk. Op dit tijdstip op dinsdag er staat 25 kilometer file. De meeste files staan bij Amsterdam en Utrecht. De langste file staat op de 28 van Zollen naar Amersfoort. Voor Amersfoort 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, straks naar Amsterdam. Eerst nog eventjes naar Katwijk aan Zee. Daar is Mark-Robin Visser bij de grootste oranje vereniging van Nederland. Ja, tis, tis, tussen Katwijk en Zee en Beatrix is volgens mij alleen maar liefde, hoor. Daar is volgens mij <laughs> geen, haat, geen, geen streepje haat bij. Maar ik zal het even aan de voorzitter van de Oranje Vereniging vragen. Meneer Mené, liefde toch? Ja, het is uitsluitend liefde. We hebben inderdaad, en dat zal wel, heeft wel heel veel malen al gezegd zijn... een bijzondere verhouding met uh, onze koningin. Ze is ook in het jaar 2000 hier... heeft ze haar verjaardag geviest hier in ja. Katwijk. is Een bijzonder geweldige... geweldige een geweldig feest geweest. Ja. En ja. ja, haar moeder is hier vaak geweest. En uh, haar moeder heeft in Leiden gestudeerd en heeft in Katie gewoond. En u bent de voorzitter van de grootste oranje vereniging. 60.000 man komt hier uh, zo ieder jaar uh, op de been. Meneer Van der Marel, u heeft al een beetje een schetsje van uh, hoe het op 30 april hier uh, zou zijn. Maar daar moet nu toch wel even wat aan gebeuren. Ja, inderdaad. We hebben natuurlijk een, een vast programma. Bent u erg geschrokken gisteravond dat u dacht... verdorie, hebben we dat allemaal... Uh, alle... Nou, dat, dat viel wel een beetje mee. Want we hadden, bepaalde dingen hadden we toch al, uh, wel, ja. wel, wel iets aangevoeld, hoor. Ja. Zo is het. Maar je wilt dus toch wel wat gaan doen op 30 april... maar je weet tegelijkertijd dat uh, ja, het gebeurt in Amsterdam gebeurt in Amsterdam. Er is een periode van pak en beet tussen, tussen tien uur en uh, één uur s middags. Dat ja. uh, iedereen voor de buis zit enzovoorts. Ja. En dan moet je toch met je programma, moet je de, ja. de regie, moet je daar ja. een beetje in, de, in bijstellen. En hoe gaat u dat doen? Ik geef het terug naar meneer Meneer. Heeft u daar al, gaan we grote schermen uh, neerzetten? Nou... We moeten er nog om gaan praten, maar het mogelijk is misschien om grote schermen in het dorp neer te zetten, waarvan ik me af zou kunnen vragen, is dat zichtbaar in het open lucht? Ja. Misschien zou het in de kerken daar misschien nog een, een ja. groot scherm neer kunnen zetten. Ja. Maar ja, misschien zijn vanaf vandaag zijn alle schermen een beetje wel verhuurd. Dan moeten we nou wel gaan bellen zo meteen. Dan moet ik gelijk maar gaan bellen, want ik vraag me af of er nog straks van dat soort schermen en beamers beschikbaar zijn. Ja. Ja. Maar bent u dan toch niet bang dat, ja, uh, dat 30 april dat heel veel mensen dat thuis gaan, gaan, gaan beleven? Nee hoor, daar, uh, het, is, het is bij ons gewoon een, een, een echt dorpsfeest ook. Ja. Maar We je kunt hier toch niet zelf... gaan zaklopen terwijl de nieuwe koning wordt ingehuldigd. Uh, nee, maar er zijn, uh, daaromheen zijn nog tal van zaken die, uh, okay. die gewoon aantrekkelijk zijn om te okay. volgen. En uh, ja, maar gebruik dag om elkaar te zien, et cetera, et cetera. Nou, ik wens jullie veel succes met de organisatie. En dan nog even, we gaan nu even, dat mogen we wel vast vertellen, naar een uh, hele bijzondere mevrouw toe. Ja, we gaan naar een bijzondere mevrouw die een uitstekende fantastische verzameling heeft... van alle attributen betreffende het Koningshuis, van bekers, blikjes en artikelen. Ja. Zij won ook het mooiste, de prijs voor het mooist versierde huis. Aha. En we zullen daar even gaan kijken met haar en ja. een praatje met onze plaatselijke burgemeester. Oké, okay, nou, let's go. Tot straks. Benieuwd. Tot zo dadelijk. Mark Robin Visser, vanuit Katwijk aan Zee. En Marco zei het al, ja, de plek waar het op 30 april gaat gebeuren, is natuurlijk de Dam in Amsterdam. Daar is onze verslaggever Karin Alberts. Karin, goedemorgen. Weet ja, goedemorgen. jij al de ins en outs, hoe het er daaruit gaat zien en wat er gaat gebeuren daarop. De laatste Koninginnedag op 30 april. Nou, één ding weet ik zeker. Het zal een heel stuk drukker zijn dan het op dit moment is. Want het is hier nu winderig en zo'n groot open plein wat je ziet. Uh, achter mij, of eigenlijk inmiddels voor mij, ik heb me even omgedraaid, het paleis op de Dam. Wat daar gaat gebeuren is dat koningin Beatrix Troons afstand doet. En dan vervolgens, een, uh, nou wat is het, een paar meter verderop, in de Nieuwe Kerk zal dan de inhuldiging zijn van koning Willem-Alexander. En uh, ja, dat, dat, dat gaat hier allemaal gebeuren. En Annemarie de Wild is conservator van het Amsterdams Museum. Uh, zij weet alles over de verhouding. Want die is nog altijd wel pikant te noemen. Tussen Amsterdam en de Oranjes. Een paar jaar geleden, in 2008, maakte zij nog een expositie over de haat-liefdeverhouding. Tussen Amsterdam en Oranje. En dan zeg ik 1980, inhuldiging Beatrix. En dan zegt u. Nou, dat was wel het uh, ja, hoogtepunt, dieptepunt in deze verhouding. Uh, met, ja, iedereen heeft inmiddels de beelden alweer gezien van het rumoer... wat zelfs uh, tot in de kerk drong, doordrong van uh, de protesten die toen waren. Rookbommen en lawaai en geschreeuw. Ja. Precies. Ik denk dat het op dat moment uh, was natuurlijk een hele stevige sociale beweging was. De kraakbeweging met, uh, met de eisen rond uh, woningnood. En uh, ja, zo'n moment waarop de, wereld, de ogen van de hele wereld dan op Amsterdam gericht zijn... is natuurlijk een fantastisch moment om, te, om dat protest ook kenbaar te maken. Nu was het een roerige tijd, u zegt het al, er ja. speelde veel. Uh, geen woning, geen kroning, dat was de leus. Uh, nu, als we al heel snel naar het nu gaan, dan denk ik van... op dit moment is het toch ontzettend rustig in de samenleving. Uh, persoonlijk verwacht ik weinig uh, rumoer, de dechterste... ja. Of vergis ik me? Nou, dat, de, ik, ben, ik, ben, ik ben natuurlijk historica en geen uh, toekomstkijker. Um, maar zo'n beweging zoals in 1980 uh, is er nu natuurlijk niet. In, in, uh, rond het huwelijk van Beatrice en Klaus had je dat natuurlijk ook. Hè? De Provo die op dezelfde manier uh, nou, de publiciteit aangreep... om uh, protesten kenbaar te maken. In dat geval was het ook echt heel erg gericht tegen het Koningshuis. En tegen natuurlijk de ja, figuur van Klaus. Dat heb je nu allemaal niet. Maar goed, er is een economische crisis gaande. Er zijn mensen die het ontzettend... Arm hebben. Ik, ik heb geen idee op welke manier zich dat nog uh, gaat manifesteren de komende tijd. Paleis op de Dam, we staan ervoor. 200 jaar geleden werd dit cadeau gedaan aan ons koningshuizen. Ja. Precies. Toen, uh, toen Nederland een koninkrijk uh, werd, uh, is, het, is het dit prachtige uh, gebouw wat ge ooit gebouwd is als het stadhuis van de stad Amsterdam. Midden in de 17e eeuw werd door de stad overgedragen aan het Koningshuis. En dat zonder slag of stoot? Uh, nou, op dat moment wel, maar sindsdien is er met enige regelmaat nog wat gemoord te horen uh, van dat mensen zeggen: ja het stadhuis van Amsterdam, nou dat staat toch eigenlijk op de dam. En in de loop der, van de geschiedenis is, is dat, ja, zijn die geluiden regelmatig opgeleid. Maar goed, 30 april, dan gaat het hier allemaal gebeuren. De troon is afstand in het Paleis Amsterdam. Daarna door naar de Nieuwe Kerk voor de inhuldiging. Ik heb er nu wel zin in. We gaan nog even terug, Menno Rebeijer. Ja. Uh, uh, onze Koninklijk huisverslag even na dat moment hè, van uh, 30 april 1980. Ik heb die beelden gisteren nog ja. even teruggekeken. Om een geheugen op te frissen. Uh, Lichtelijk gênant ook ja. voor Juliana om het, het publiek... Het werd maar niet de stil. En... St en, en mensen, en ze probeerden de aandacht te trekken... maar, maar overal gingen de rookbommen en, en de stenen vlogen door de lucht uitermate ongemakkelijke uh, situatie. Ja, wat net ook gezegd werd, hele andere tijd. We hebben sindsdien natuurlijk, dat moeten we niet vergeten... bijvoorbeeld het huwelijk gehad van Willem-Alexander en Maxima... ook in Amsterdam. Mm. Nou, dat was één groot feest. Dus ja, ik, ik, ik ga ervan uit... En het, de koningin is de afgelopen tijd vaak in Amsterdam geweest. Er is ook weer een, een voor het eerst een groot staatsbezoek, uh, inkomensstaatsbezoek geweest... op de Dam met uh, de Turks-president Gul uh, afgelopen jaar... En dat ging allemaal prima. Mm. Er stonden niet veel mensen, maar uh, de, de, die oude pijn is denk ik wel weg. Dus we durven zo'n balkoncène. Ik aan. denk het wel. Die komt er ook trouwens. Dat is al Kijk. aangekondigd. Komt een scène. Uh, en dan uh, komt er weer een toespraak, wat Juliana toen probeerde en Beatrix. Uh, dat zal nu ook gebeuren. Ja. Komt er ook een rij toe? Want in 1980 kwam het er niet van. Is nee. het nooit helemaal duidelijk geweest of het niet gepland was of dat het door de sfeer kwam. Nou, dat zijn van die dingen die staan verder niet in protocollen. Ja. Uh, uh, uh, Juliana heeft het wel gedaan. Alleen uh, toen was de applicatie op 4 september uh, in plek op de Dam en Juliana werd 6 september ingehuldigd. Dus toen was er ook tijd. Maar als je het op één dag doet... en ik denk dat dat uh, misschien nu ook wel op 30 april het geval zal zijn... dan heb je ook niet veel tijd om een rondtour te doen. Ze gebruiken trouwens niet, mocht het misverstand bestaan... met de Gouden koets, Tenminste, Dat is tot dusver niet gedaan. Uh, de, in 1948 was het gewoon in een open, open rijtuig. Ja, dus het zou kunnen. Het zou want De Gouden koets werd wel gebruikt bij uh, het huwelijk... van Willem-Alexander en Maxima. Maar ja, dank u wel. U hoort um, verder nog deze uitzending. Zo is dat. Het is vijf minuten voor half acht. Wij gaan eens naar het, uh, het voetbal. Want FC 20-speler Leroy Ver gaat voor 10 miljoen euro naar het Britse Everton. De deal komt naar verwachting vandaag rond. Ver zegt dat hij deze kans niet kan laten lopen. Ja, eigenlijk, we uh, ja, hebben mijn zaken niet meer over gehad. En uh, ja, eigenlijk in de zomer dat het een uh, mooie optie zou zijn. Maar ja, dit is zo'n mooie, mooie club, hele mooie stap, de Premier League, waar ik uh, heel graag naartoe wil. Dus. Ja, het komt snel als verwacht, maar uh, ik ben hartstikke blij. En waarom denk je dat die Premier League zo goed bij jou past? Ja, daar, ik denk dat mijn kwaliteiten daar uh, het meest uit uiting komen. Um, er wordt heel veel gesproken over een box to box boksplayer ja, dat, uh, dat zijn eigenlijk mijn kwaliteiten. Dus ja, ik hoop ze daar tot uiting te kunnen brengen en uh, mezelf te kunnen laten zien. Hoe zou jij Everton schetsen? Uh, ja, ze staan nu vijfde. Uh, ze doen het hartstikke goed. En uh, ja, heel veel kwaliteit in, uh, in de ploeg. Ja, we willen voor de Europese voetbal gaan en ja, ik hoop daar uh, steeds aan uh, te kunnen bijdragen. Het is natuurlijk weer een niveautje hoger, de concurrentie zal daar ook groter zijn. Ja, klopt. Dus uh, ja, ik wil mezelf gewoon laten zien aan de trainer en ja, hopen uh, op spulminuten. En uh, ja, wie weet, zelfs uh, de basisplaats. Is er al contact geweest met die trainer? Mooi, is het een man die heel goed bekend staat in Engeland. Echt een, echt een topcoach. Ja, meer contact uh, tussen hem en, uh, en, en Rob. Maar stel ik me niet dan. Uh, zal moet ik nog met hem praten, dus uh, ja, dat zal wel snel komen. Is dat niet een beetje vreemd, dat je, dat je vaak willen voetballers van de coach zelf horen dat ze gewend zijn en, en willen ze een persoonlijk contact? Ja, klopt, maar uh, ja, hij staat uh, hij zeer achter, me, achter deze stap en uh, wil me heel graag bij het team hebben. En, uh, dat heeft hij aangegeven aan, uh, aan de zaak wanneer maar. Uh, ik, uh, ik ben blij dat, uh, dat hij dat wil. Het stopt dus nu alweer bij Twente. Wat natuurlijk ook wel een beetje onverwachts is eigenlijk. Hè? Ik bedoel, Twente was een leuke club, ambitieus, misschien kampioen worden, dat soort zaken? Ja, zeker. Een hele mooie club. En, uh, ja, in korte tijd, eigenlijk anderhalf jaar, heb ik daar toch een uh, ja, hele mooie tijd gehad. Uh, vorig jaar uh, ja, een moeizaam seizoen, maar ja, dit seizoen uh, ja, deden we het goed. Ze uh, staan in de tweede. En uh, ja, nog alle kans om uh, kampioen te worden. maar ja, Everton is een hele mooie club. En, uh, ja, ik wil deze stap uh, heel graag maken. Maar heeft Twente de ver gezien uh, zoals, die, zoals die werkelijk kan zijn? Ja, ik heb een blessure gehad. Uh, vorig jaar. Uh, voor de blessure ging het, uh, ging het hartstikke goed. En, ja, ik begon nu weer op mijn oude niveau te komen. Maar uh, ja, ik hoop uh, mezelf uh, in Engeland uh, echt te kunnen laten zien. Hoe reageert dus bij Twente? Ja, daar een beetje. Uh, ja, natuurlijk. Uh, ja, ze gaan me missen. In, uh, in die zin dat, uh, ja, dat ik een vrolijke jongen ben. Altijd, uh, altijd goed in de groep. Dus uh, ja, ze gaan weer missen, maar ik denk dat ze het uh, ook zonder mij uh, zeker kunnen gaan waarmaken dit seizoen. Ja, nou, zo klinkt hij niet helemaal. Vrolijke jongen. Leroy Ver gaat van FC Twente naar Everton. Martin Vriesema sprak met hem. Nu bij Fiat tot 2900 euro voorraadvoordeel op de Panda en tot wel 1750 op de Punto. Ga direct naar de Fiat dealer voordat het te laat is, of kijk op fiat.nl. Jongens, ik ga rennen hoor, voordat het te laat is.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 Dank, lof en respect voor Beatrix. En flink verlies voor Philips door Europese boete. Het is half acht, ik ben Jan van der Putten, goedemorgen. Niets dan lof voor koningin Beatrix, ook deze ochtend. De kranten zijn unaniem in hun waardering voor de vorstin... die gisteren haar aftreden bekend maakte. Ook de oud-premier spreken vol respect over de koningin. Volgens premier Balkenende heeft ze voortdurend... op een voortreffelijke wijze invulling gegeven aan het koningschap. Ook in buitenlandse media veel aandacht... voor het aftreden van koningin Beatrix. Bueno, esta que nos da tanta Maxima, será We hebben deze notitie dat ons Maxima ook zal reis. We konden het gebeuren. En toen het moment van de subir al trono del Guillermo Guillaume en Maxima Beatrix vulde haar functie veel zakelijker in dan haar moeder, maar ze slaagde er toch in om in de loop der jaren de harten van de Nederlanders te veroveren. Claro, claro. Anna, maar de man die ik niet zo goed. ons over so well. hem. Prins Wilhelm Alexander. Ik denk dat de Nederlanders heel erg verliefd zijn op Maxima. in with Queen's Day, which is the most chaotic celebration in the Netherlands. So this year it's going to be even more so, I think. Premier Hodge van Curaçao heeft koningin Beatrix bedankt voor al de jaren van liefde en compassie voor Curaçao. De koningin is volgens de premier een bindende factor geweest in de relaties tussen de verschillende landen in het koninkrijk. En de bevolking kijkt uit naar haar opvolger. Nou, de koning vind ik helemaal niet erg, want hij heeft zijn koningin naast en die heeft een beetje Latino erin. Overigens is er vanochtend een extra ministerraad in Den Haag over de abdicatie. De bewindslieden moeten beslissingen nemen over de organisatie rond de troonwisseling en over praktische zaken die de komende tijd spelen, bijvoorbeeld de staats- en officiële bezoeken die gepland zijn. Er is ook ander nieuws vanochtend. De elektronica concern Philips heeft in het vierde kwartaal een netto verlies geleden van 355 miljoen euro. Het verlies is het gevolg van een boete die Brussel vorig jaar aan het bedrijf heeft opgelegd. Voor verboden prijsafspraken rond beeldbuizen. Voor het hele jaar komt de winst van Philips uit op 231 miljoen. Zo kwam er een mea culpa van de Nederlandse aardoliemaatschappij, De directeur van de NAM zei op een bijeenkomst gisteravond dat de risico's van de gaswinning jarenlang verkeerd zijn ingeschat. Twintig jaar geleden zeiden mijn voorgangers dat aardbeving en aardgas niks met elkaar te maken hebben. En daar ben ik niet trots op. Daar kan ik nu niks aan doen. Maar ik begrijp heel goed dat u zegt, waar is het vertrouwen, hoe kan ik vertrouwen hebben? Minister Kamp kwam vrijdag met een rapport waaruit blijkt dat de bevingen in Groningen in de toekomst heftiger kunnen worden. De NAM kondigde aan dat alle gasvelden worden onderzocht om duidelijk te krijgen wat de risico's zijn. Dan naar Egypte. Betogers daar hebben massaal de avondklok genegeerd die gisteren voor het eerst van kracht was. In alle drie de Egyptische steden waar de noodtoestand, eh, waar de noodtoestand geldt, Port Said, Suez en Ismailia, gingen mensen de straat op. Gisteren kondigde president Morsi de noodtoestand af voor de drie steden langs het Suezkanaal. Het is er al dagen onrustig, bijna 60 mensen zijn om het leven gekomen. En de oppositie in Egypte wees gisteren een aanbod van Morsi af om te onderhandelen. Oppositieleider El Baradei zei dat er eerst een regering van nationale eenheid moet komen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Tot woensdagmiddag hebben we bewolkt en regenachtig weer. Veel wind en hoge temperaturen.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 Tegen de middag trekken de buien naar het oosten weg... en breekt vanuit het westen de zon door. In de middag zon en stapelwolken bij gemiddelde graad of 9. ABB-verkeersinformatie. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Op dinsdag er staat 60 kilometer file in totaal. De meeste files staan in de regio Utrecht. Er zijn geen opvallende files bij. De langste files staan op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... voor Bad Oeverdorp, 6 kilometer... en op de A28 Zolle richting Amersfoort voor Leusden 6 kilometer.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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan zo praten met verslaggevers Koninklijk Huis. En daar leest u natuurlijk ook al alles over op onze website nos.nl. En ook met Tom van het Hek gaan we het er even over hebben, Tom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er zit ook een, een sportrandje uh, aan, uh, aan dit hele verhaal. Want uh, Willem-Alexander was jarenlid van het IOC. En dat stopt. Ja. Nu heeft hij ook al eerder gezegd he, dat als ik koning word, dan uh, houd ik daarmee op. Dat gaat ook gebeuren. Uh, wat vind je daarvan? Nou ja, dat lijkt mij op zich wel een hele logische stap. Uh, onontkoombare stap was ook al lang bekend. De gevolgen uh, dat Nederland niet zo heel lang geleden in het verleden... vier IOC-leden hebbende met... Uh, Anton Gezing destijds nog, Hein Verbrugge als UCI-voorzitter... van Breda-Friesman als voorzitter van de Internationale Hockeyfederatie... en Willem-Alexander. Uh, de eerste drie zijn om allerlei uiteenlopende redenen al verdwenen. En nu de vierde. Dus het betekent wel dat wij nul mensen in dat IOC hebben. En dat is toch wel een behoorlijke stap terug voor Nederland... waar hij overigens niet zoveel aan kan doen, hoor. Mm. Dus we kunnen het hem niet kwalijk nemen. Maar het is wel uh, ja, in internationaal opzicht geen sterk uh, optreden Want van de Nederlandse Want zo'n plek is heel belangrijk, dus kennelijk... Nou ja, het is toch altijd handig als men uh, besluit dat er iemand bij zit, zeg maar, in allerlei gremia. En je moet het misschien ook niet overschatten, maar zeker ook niet onderschatten. Dus in allerlei opzichten is het toch handig om in een internationale sportvertegenwoordiger te zijn. En deze stap kon je natuurlijk al lang zien aankomen. Nou weet je nooit in dit soort gremia of er toch niet ineens binnenkort een Nederlandse vertegenwoordiger uit de Hoge Hoed getoverd wordt. Maar op dit moment is het toch angstig stil daaromheen. En het lijkt er toch op dat wij in dat opzicht een klein beetje zijn uitgespeeld. En uh, dat is... Ja, ja, meer een lobby van jaren waarin je dat moet doen... dan dat je dat nu even in een maandje kunt regelen over het algemeen. Oh, hebben we dat dan ver onachtzaam? Nou ja, je kan ook zeggen, in, in, in het geval van Verbrugge en Els van Breda... die waren voorzitter van de Internationale Unies, dat krijg je eens in de zoveel jaar. Maar inderdaad, deze positie die nu verloren gaat... die was natuurlijk al een enige tijd aanstaande. En er zijn natuurlijk ook wel pogingen ondernomen... en die zullen ook nog steeds worden ondernomen. Maar of dat gaat lukken, is een zeer uh, interessant spel met hele eigen regio's en die moet je goed leren en uh, en anders komt je even niet aan zetten en Nou <laughs> oh, ja ja, Tom, je viel even weer, ja. weg. Oh, viel ik maar, weg? Ja. Ben ik ben er nog Ja, je bent er nog. Ja, oh, het, het gaat om internationale regels, uh, interessante regels. En het lijkt erop dat we daar even niet goed in hebben meegedaan de Juist. afgelopen tijd. Oké, okay, waar we wel goed in hebben meegedaan uh, is in de transfers van Leroy Ver van FC Twente ja. naar Everton. Want daar gaat een groot bedrag mee gemoeid. Waar, waarom is dat de enige reden dat hij vertrekt, denk je? Of is nou, er meer aan de hand? Het is wel een belangrijke reden. Leroy Ver heeft maar anderhalf jaar bij Twente 38 wedstrijden. Eigenlijk voor je gevoel moet hij het nog gaan doen bij Twente, zeg maar. Ja. Hij kwam onder. Adriaans helemaal niet aan de bak. Lang geblesseerd geweest. Geweldige voetballer. Is iedereen het over eens? En op de een of andere manier komt het er niet altijd helemaal uit bij hem. Maar goed, Everton is wel een mooie stap voor hem. 10 miljoen is heel veel geld voor Twente in deze tijd. Dus het is allemaal logisch dat Twente daarmee de aspiraties voor de landstiekel wat moet bijstellen. Dat is duidelijk. Ze zullen nu proberen Jurisic, wat een hele goede voetballer is van Heerenveen. Maar ja, Heerenveen staat langzamerhand in de degradatiezone. Daar gaat het al niet geweldig. Als die Jurisic laten gaan, het oproer kraait daar al een beetje. Dan zal het daar niet rustiger worden. Dus eh, het worden toch nog drie hele leuke dagen ineens door deze 10 miljoen die Nederland binnengerold. Dus is ook nog 6 ton voor Feyenoord overigens als opleiding. En dat vind okay. ik wel terecht, dat soort vergoedingen. Dus in dat opzicht toch nog even drie leuke dagen. Want in de Nederlandse transfermarkt gaat nu toch nog even van alles bewegen. Ik vond het overigens een hele verrassende transfer en velen met mij. 10 miljoen is veel geld hoor, voor ver. Nou, Tom van der Trek, dank je wel gaan we het weer hebben over het aanstaande terugtreden van koningin Beatrix. Bij Paleis Noordeinde, het werkpaleis van de koningin... gisteravond nog geen bloemen of andere cadeaus na haar aankondiging. Wel een paar nieuwsgierigen, daaronder onze eigen altijd nieuwsgierige Martijn Zoltrop. U bent een van de buren hè, van de koningin. Ja. Wij zien wel zo'n auto voorbij flitsen met AA-kentekens. En volgens de geruchten zou dan de koningin of iemand anders van de familie erin zitten. En dat zijn meestal heel erg hoffelijke chauffeurs, maar de koningin zelf nee. Wij kijken wel soms of er een vlag hangt. En uh, De koningin die is wel iemand geweest die altijd heel hard heeft gewerkt, dus dat... Uh, is inspirerend ook voor ons om dan harder te gaan werken. Dat goed, de koningin is aan het werk, dan moeten we ook niet maar meteen uh, gaan dineren of weet ik wat. Maar ik weet niet of we van Willem-Alexander iets anders zullen merken. Of hij zou misschien meer op prijs zal zijn. Of, of. U uh, kon eens even bij het paleis kijken. Ja, dat is omdat ik uh, soms benieuwd ben of de vlag te hangen, of de koningin er is of niet. Want ik dacht, hey, die vlag lijkt tegen hey, Sommigen maar staan dan twee vlaggen, soms staan er dan twee vlaggenstokken. Als er bezoek is. Ik, ik, ik heb het idee dat het een goede koningin is. Dat ze wel heel, uh, dat uh, uh, ze het, nou, het ijverig is en hard werkt enzovoorts. En wel heel erg betrokken is. Maar ik ben benieuwd hoe wat uh, Alexander dan uh, gaat doen. Of die, want ja, aan de ene kant lijkt het ook wel een harde werker. Soms uh, heeft hij iets van een doetje, maar dat lijkt misschien ook maar zo. Dat is niet helemaal duidelijk. Koning Willem-Alexander en, en koningin Maxima. Ik zeg het zelf al verkeerd. Nou ja, is het zo wordt het koningin uh, Maxima of wordt het prinses Maxima? Koningin? Koningin Maxima. Nou, dat is toch wel mooi. Koning, koningin. Dat is wel iets moois. Ja. Alles wat we altijd al wilden vragen over het koningshuis. Dat gaan we straks vragen aan drie professionele volgers van Oranje. Ja. Eerste verkeersinformatie. Edwin Gerrits, hoe is het op de weg? Er zaten 100 kilometer file in totaal. Het is niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. Er zijn ook geen opvallende files. De langste files staan in het zuiden van het land. Zoals op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert en Knoopendleen de Heide 12 kilometer. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat van Badhoevedorp 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, die vragen gaan we stellen aan drie eh, verslaggevers Koninklijk Huis. Zelfs twee oud-voorzitters van de vereniging Verslaggevers Koninklijk Huis. Carla Joosten van Elsevier... Aan Alex de Vries van de Telegraaf en onze eigen Menno Reemmeijer nog steeds hier. Alle drie, hartelijk welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben nu overigens EU-correspondent voor Elsevier en dus oud-verslaggever oud. Koninklijk Huis. Ik Precies. ben ook oud-verslaggever Koninklijk Huis. <laughs> <hij>. oh <my laughs> nou, nou, oud <laughs> en huidig en oud. Maar Menno, je ja. bent nog steeds Koninklijk Verslaggever? Ja, nog wel. <laughs> gelukkig, gelukkig. Goed, <laughs> De Carla Joosten dan uh, in Den Haag, in de studio trouwens. Um, uh, lang met uh, de koningin... Opgetrokken, Nou ja, dat is misschien te amicaal, maar lang haar gevolgd. Hoe is de sfeer bij haar in de buurt? Uh, die is altijd heel uh, professioneel. Met name vanuit haarzelf en dus ook vanuit de mensen die haar begeleiden. Er gaat eigenlijk zelden iets mis. Uh, het protocol is op orde. En iemand die zich daar niet aan houdt... en ik heb het wel eens gezien dat iemand... Uh, geen rok aan had, maar een broek op een uh, gelegenheid waar een uh, cocktaildress uh, was uh, vereist. En toen heb ik de koningin persoonlijk uh, met afkeurende, maar uh, ook weer niet al te opvallende blik zien kijken. Dat vond ik eigenlijk wel heel typerend voor haar. Hmm. Alex de Vries, herkenbaar van de Telegraaf? Nou ja, ik herken je dat heel goed. <lacht> ik heb heel veel met haar gereisd. En de afkeurende blik, een tikkeltje humor zit er wel in, maar de strenge blik. Want de strenge moeder en CEO zitten er wel in. Absoluut. Dat lijkt me wel uh, een beetje engig ook, of niet? Nou, hoe, hoe heb je dat zelf ervaren als nou, journalist? We letten er misschien ook extra op omdat je wordt betaald om erop te letten. Ja. Maar ook omdat het natuurlijk wel um, ja, ook streng richting media ja. altijd is geweest. Ja. ja wat, wat zijn jouw ervaringen daarmee? Nou, kijk, we hebben een prachtige krant gemaakt vandaag. Vol lof voor de koning en terecht. He, want ze is natuurlijk een van onze visitekaartjes in het boegbeeld van de natie. Mm. Maar... Um, ja, als je als je, een, als je al een minpuntje kunt noemen is dat ze natuurlijk geen enkele relatie met de pers heeft gehad. Die is volledig afgeschermd. Menno, wil jij daar wat over zeggen? Nou, af en toe denk je wel eens... Uh, dat, dat je iets bent wat op straat uh, ligt en achtergelaten is uh, door beesten. Nee, je wordt volledig genegeerd. Maar, <lacht> dat vind en, ik wel, en, kan en, misschien uh, met je ook te maken hebben. Nee, maar ze uh, kan je uh, voor uh, uh, totaal uh, negeren. Terwijl we toch, uh, en, en Alex en, en Carla hebben dat ook ervaren natuurlijk. Je loopt daar mee een, een week lang op een bezoek. Uh, en er kan nauwelijks een knikje vanaf. Carla Joost, ja, maar is dat niet vreemd? Ik even naar De pers is toch ook belangrijk, neem ik aan voor? De pers is superbelangrijk. Want zonder pers bestaan ze niet, hè? dat geldt uh, ook voor het Koninklijk Huis... en ook voor, uh, voor, de, voor politici bijvoorbeeld. Maar ja, um, we konden wel uh, bij de openbare bijeenkomsten daar kun je altijd bij zijn, de camera's zijn erbij. En daar gaat het uiteindelijk voor uh, het beeld van het Koninklijk Huis om. Het is een imago, het is een um, symbool. En dat symbool, daar, daar doe je verslag van. En dat betekent dus dat je niet... Uh, alle ins en outs van hun privéleven te horen krijgt. En dat, dat wil je ook helemaal niet weten, natuurlijk. Maar um, een stuk privé is het natuurlijk weer wel. Want dat is een beetje de kern van, uh, van de monarchie, de erfopvolging. En dat is nou eenmaal uh, niet helemaal Jawel, uh, Maar dat is weer heel wat anders dan negeren, toch? Ja, maar uh, al die, die, die, die, dat nieuws rondom dat leven krijg je allemaal mee. Hè? Het is het rouwe, trouwe, geboorte, doop. Dat zijn heel veel uh, momenten. Waar de media ook uh, verslag van doen. En, uh, dus aan, aan, aan stof geen gebrek eigenlijk. Mm. Maar ja. Alex de Vries, uh, ze weet toch wel degelijk... als ik van hele grote afstand dat kan, uh, zou kunnen beoordelen... wie je bent, hoe je heet? Nou, absoluut. Ja. Ze mag toch ook wel even hallo, zeg Ze nee, is, is, is, is nieuwsgierig, ze is weetgierig, ze weet daarom alles. Juist, daarom en, nog en, en ze weet ook dat een koning niets, niets is zonder haar onderdanen. Hm. En, uh, en ook, ook de rol van de, van de pers ter die kent ze heel goed. Alleen zij zelf heeft die stap nooit gemaakt onder invloed van Prins Klaus. Ook hou afstand. Maar bewust en, heeft ze dat gedaan. Die ja, ja, ja dat, heeft, gedaan. Dat, dat, dat heeft te maken. Uh, Jane Quilling heeft haar uh, daar ook heel goed uh, in geadviseerd. Uh, uh, hap niet toe, want ze is al heel spontaan. Het geeft alleen maar ellende. Um, en daarnaast um, weet hij natuurlijk heel goed wat de rol van de pers is. En, en daarom zijn alle mensen om haar heen ja. ook zo professioneel no, mee bezig. Heel even maar vanaf... naar mijn, meer, ja. maar Even naar jou, Ma, want, want ja, wel vanaf de zal dat veranderen, denk je? Zodra nou, koning Willem-Alexander in de Ik vraag me af, want dat is, zin, die heeft of... natuurlijk ook niet de warmste relatie uh, met, met de pers. Uh, en, en ik denk dat hij in dat opzicht ook wel van zijn moeder heeft, uh, heeft geleerd. Maar, maar je mag er als pers ook wel bij zijn. Maar je moet wel steeds die afstand houden, want het gaat om... Het bezoek bijvoorbeeld. Ze uh, uh, bij, bij, zoals in Singapore bij de Nederlandse gemeenschap die mm. ontvangt ze dan. Er ging een cameraman uh, tijdens haar aan het begin van haar toespraak... recht voor de neus staan, voor het publiek. Ja, die wordt aan de kant, uh, moet zeggen, hardop aan de kant gezet. De rest van de familie is heel uh, benaderbaar... Hoor, ja. als, je, als je werk een beetje goed doet en investeert. Uh, maar het roept nog een andere vraag op... Um, als jij suggereert mij nou he, dat, dat het een potentiële bananenschilde is... die relatie met de pers, kan de prins of kan straks de koning Willem-Alexander... zich een foutje veroorloven? En Hij doet nu wel gesprekken met de pers, maar he, ook aan het eind van een bezoek... in Brazilië hebben we dat gehad. Maar is dat straks ook nog zo? Is natuurlijk de vraag. Ja, ik denk van wel. Maar mag ik even nog iets toevoegen? Zeker. Het is ook wel te begrijpen dat er enige afstand wordt bewaard. Want Precies. kijk, koningin ja. Beatrice heeft nu 33 jaar uh, erop zitten... Uh, daarvoor uh, stond ze ook al in de, in de publiciteit altijd. Uh, eigenlijk van jongs af aan. Hmm. Dus je moet je leven lang mee. Uh, je moet dat doseren, zeg maar. Uh, ja, eigenlijk. kijk, een politicus die moet elke week scoren. Maar. Uh, dat is toch wel een erg groot verschil. Ja, wijze woorden van Carla ja. Haps. Dank je wel, Alex. Alex de Vries gaf net <laughs> al even uh, kort even de, de, de voorzet. Want uh, jij zei al, uh, ze is eigenlijk de CEO van Nederland. Ja. Uh, hoe zakelijk is ze en heeft ze dat inderdaad in het achterhoofd... van uh, de firma Nederland is hier? Nou, ik begin met het zinnetje. Ze is de CEO en straks wordt Willem-Alexander de CEO. En die plek moet je ook verdienen. Maar is het wel. Hm. Um, en hoe belangrijk ze is geweest? Ja, uh, daar kun je in één zin samenvatten... De koninklijke familie, lees Maxima Willem-Alexander, met name de koningin... opent deuren voor het bedrijfsleven. Want wij zijn een democratische, eh, bijna klasseloze samenleving geworden in Nederland. Natuurlijk met een heleboel verschillen, maar toch... in het buitenland is de hiërarchie heel belangrijk. Sociale verschillen. Ja. En de koningin komt bovenin binnen en in, en in haar kielzorg. Komt iedereen ja, mee? Ik had had Menlo, wat heb jij Zou daarvan doen? gezien? Vorig jaar in Abu Dhabi uh, bijvoorbeeld. Ja. Uh, een van de golfstaatjes, of de Emiraten waren we. En, en daar sprak ook Jeroen van der Veer, oud-topman van Shell. Uh, de, de baas van de Rotterdamse haven. Daar heb ik ook specifiek naar gevraagd. Hoe belangrijk is dat dan? Bernard Wintjes, de voorman van werkgeversorganisatie uh, VNO-NCW. Het is precies wat aangezegd. zegt... Ze open deuren, dat zeggen zij ook. Er worden geen uh, contracten meteen afgesloten als het er is, maar het versnelt het proces voor bedrijven in het, in het buitenland. En dat, dat is ja, toch heel belangrijk. Ja, natuurlijk. ja het, is, het is het symbool van Nederland. En het symbool van Nederland heeft kennelijk belangstelling voor dat land en voor die bedrijven en voor die instellingen in een ander land. Nou, dat is natuurlijk gewoon pu pure PR. Ja. Maar Carla Joost, is, is dat in de loop van uh, haar periode veranderd? Was het vroeger zo dat de staatsbezoeken op uitnodiging kwamen? Of de bekende vorstenhuizen waren bezocht? En er mochten wat ondernemers mee. En, en is het nu wat andersom geworden? Um, is zij nu meer gestuurd misschien wel? Nee, volgens mij is dit al toch al dertig uh, jaar het geval. Die Ik heb zelf een keer het staatsbezoek al meegemaakt in 1996 naar Zuid-Afrika. En toen had je een parallelle handelsmissie onder leiding van toen minister Weijers... Uh, en die twee gezelschappen, dus zeg maar van het Koninklijk Huis en van het bedrijfsleven... die troffen elkaar wel soms, maar die gingen toch een beetje hun eigen weg. Maar ze waren natuurlijk wel samen in dat land. En uh. zo kwam het daar dan ook in de publiciteit. En uh, daar gaat het uiteindelijk ook om. Alex, jij ziet uh, je, wel een veranderde rol erin. Nou, ik kan er iets aan toevoegen. Beatrix is een hele slimme vrouw. Maxima was voor haar eerste officiële bezoek in Argentinië. En wie ontmoette ze? Het hele, hele bedrijfsleven op de Polo Club in Buenos Aires. Beatrix weet dat de charme van een vrouw, hè, want Maxima is een hele mooie charme en professionele vrouw, dat werkt. Dus het is een extra factor samen met Willem-Alexander. Dus sinds Maxima erbij is gekomen, hè, begin deze eeuw, is er wel een behoorlijk tandje bij gezet. Ja, maar je ziet het ook in het laatste programma in Brunei en Singapore. Ik bedoel, daar, daar zat één uh, franje dingetje bij. Een bezoek aan een, een waterdorp op Paan. Alleen maar inhoud. En de rest was alleen maar ontmoetingen met uh, CEO's en, en noem het maar op. En daar wordt bra keihard zaken, in zaken, keihard zaken gedaan. in Brazilië in november gingen Willem-Alexander en Maxima. Daar zei Willem-Alexander het ook uh, met zoveel woorden. We mean business, zei hij daar. Wij, wij hebben ons bezoek afgestemd op dat van ja. de zaken. Maar verwacht je, Menno, dat dat nog veel meer een rol gaat spelen? Nou, als uh, Willem-Alexander komt. <laughs> want het is al heel veel. Het laatste bezoek nou. was gewoon heel veel uh, zaken doen. Mm. Maar, maar, maar is zijn, hoe, hoe, hoe is zijn visie daarop? Wat, heb, wat hoor jij nou, van? Het, he? ik, ik, ik, het, ik. Ik schat min als een zeer pragmatische man en, en weet dat daar een hele belangrijke rol uh, ligt voor hem. En uh, als boekbeeld van Nederland, mm. als hoofdverkoop. Het zijn van de natuurlijk ook Nederlandse ja. Nederlanders, dus uh, ja. zij, zij, zij hebben dat ook in hun bloed. Ja, ja. ja. maar uh, Kalejozen in Den Haag, want het, het gaat toch niet een keer sputteren dan van nou wordt het wel erg commercieel zo. Nou, ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik uh, zie bijvoorbeeld ook in België prins Philip, die doet alleen maar uh, handelsbezoeken. Die is natuurlijk ook uh, zelf nu nog kromprins, maar. Die blijft dat ook natuurlijk gewoon doen. Dat, dat, dat, daar gaat het. Tegenwoordig kun je niet meer uh, met een sprookjesachtig Koningshuis alleen uh, naar buiten komen. Want uh, ja, dat, dat, dat is te weinig. Uh, het is gewoon een zakelijke. Uh, het heeft een grote zakelijke kant. Carle Joosten van Elsevier, EU-correspondent. Alex de Vries van de Telegraaf, hartelijk dank. En Aléa Meijer ook. Die horen we straks terug. Dank je wel. En dan naar Amsterdam nog eventjes op de Dam. Daar is Karin Alberts. Koning Willem-Alexander, ziet u het al een beetje voor u? Nee. En hoe komt dat? Ik heb niks met het koningshuis. Dus u heeft gisteravond ook niet gekeken? Nee, gewoon gewerkt. En 30 april, gaat u dan kijken? Nee, lekker de markt op. 30 april, dan gaat het hier allemaal gebeuren, hè? Ja, dat klopt, Gaat ja. u er getuige van zijn? Dat weet ik nog niet, misschien wel. Ja, misschien moet ik wel werken. Ik werk hier vlakbij, dus uh, ik ben hier wel regelmatig uh, op 30 april. U dus dat... zult toch wel vrij krijgen die dag? Dat, uh, ik weet het niet hoe dat werkt. <laughs> Als de beurzen open zijn, dan zijn de banken ook meestal uh, paraat. Dus dan moet, je, dan moet je toch werken. Maar ik vind het wel leuk dat het hier gebeurt. Ja. Bent u Amsterdammer? Nee, ik ben Volendammer. Volendammer. En heeft Volendam een beetje een warm hart voor het Koningshuis? Ik denk het wel, ja. Jawel hoor. Ze, natuurlijk, ze is natuurlijk uh, met, met die ramp nog in Volendam geweest. En uh, ja, dat heeft wel veel steun gegeven, volgens mij. Dat, uh, ja ik denk al dat, uh, dat het wel een warm hart uh, heeft in Valdam. En het idee dat we straks een koning hebben, wat doet dat u? Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, ik uh, weet natuurlijk niet anders dan uh, dat we een koning hebben. Dus ik, uh, ik, uh, ik uh, zat er al een paar jaar op te wachten. Eigenlijk. Ik, vind, ik vind het wel een goede koning, denk ik. Ja, lang wel leuk. Dus je vrouw helpt misschien ook nog wel een beetje mee? Dat uh, helpt zeker, ja. <laughs> Een vrijgezelle koning zou, zou niet, zo, niet hetzelfde zo zijn. Bent u Amsterdamse? Nee, nee, nee, nee. Ik kom uit de kop van Noord-Holland. Op 30 april gaat het hier allemaal gebeuren, hè? Ja, precies, inderdaad. Ja. Wilt je daarvoor naar Amsterdam komen? Dat weet ik nog niet. Dat, het is altijd zo druk uh, met zulke dingen. En op de televisie heb ik altijd zoiets, dan kan je het altijd veel beter zien. Uh, dus misschien wel. En, uh, maar ja, ik werk uh, aan de overkant, dus maar ja, op 30 april werken we natuurlijk niet. Dus, uh, maar je zou er misschien wel voor het raam kunnen staan, uh, boven? Ook al een gedacht. Eerste uh, ja, Precies, precies. De visie op de achtergrond? Uh, ook dat, ja. Dus, uh, nou ja, ik weet het niet. Uh, misschien, uh, misschien kan het. En uh, misschien gaat het kantoor open en uh, mogen we kijken. Dat zou helemaal uh, fantastisch zijn natuurlijk. Ziet u het al een beetje voor u, koning Willem-Alexander? Nog niet helemaal. Nee, nee, nog niet. Uh, ja, Koningin Beatrix. Ja, dat is mijn, uh, het grootste deel van mijn leven is zij onze koningin uh, geweest. En ja, koning Willem-Alexander. Moet je nog wel even aan wennen. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Afscheid van een betrokken vorstin. Dank u wel, Majesteit. En bye bye, Bea. Het zijn zomaar wat krantenkoppen bij de troonsafstand van Koningin Beatrix. De Telegraaf wijdt maar liefst de eerste 19 pagina's aan het nieuws. En via haar familie en troonopvolger gaat het naar de kersttoespraken... lezen wij in de krant. Staatsbezoeken en ook nog de drama's in haar persoonlijke en publieke leven. De krant noemt onze vorstin nuchter, maar warm voor wie het nodig had. Voor pagina van de Volkskrant dan geeft een overzicht van 33 jaar koningschap in 34 foto's. Wordt ook serieus naar Beatrix opvolger, Willem-Alexander gekeken. De krant geeft een overzicht ook van zijn jarenlange voorbereiding op het ambt en concludeert de koning is er klaar voor. Volgens het AD was het nieuws van de dag voor veel onderdanen niet dat de vorstin aftreedt, maar dat Koninginnedag wordt afgeschaft. Nou ja, afgeschaft. De krant twijfelt er niet aan dat we ook het, de nieuwe Koningsdag op 27 april weer uitgebreid gaan vieren. Maar het verdwijnen van het volksfeest op 30 april zal wel een beetje wennen worden, hadden dus ze de krant. In NAC Next vonden Fokker en Sukke het gisteravond in ieder geval ouderwets gezellig. De bekende strip Eens en Canari zitten op de bank voor hun televisie... en zeggen tegen elkaar lekker om zeven uur abdicatie kijken. Ja, met het boord op schoot. <laughs> en ook over de landsgrenzen is het toonsafstand belangrijk nieuws. In de Belgische standaard gebruikelijke portretten en steunbetuigingen. Maar de krant vraagt zich ook af of de tachtigjarige koning Albert... haar voorbeeld moet volgen. Een politiek commentaar zegt dat het verkiezingsloze jaar 2013... in België zich erg goed voor zou lenen. Maar dan moet wel, dat is in Nederland, eerst worden geregeld... dat de monarch bij de de verkiezingen geen rol meer speelt. En ik heb ergens nog een, een grap langs zien komen dat de koning op Facebook heeft laten weten dat als hij 100.000 likes krijgt, dat hij dan aftreedt. Het Duitse beeld werpt een blik op Willem-Alexander en concludeert als student en doordrammer, trafkenger, als kroonprins een steun voor zijn moeder. Als vader en echtgenoot werd hij populair en als koning wordt hij geliefd. In Argentijnse media gaat de aandacht volop uit naar prinses Maxima. Een troon voor de prinses, schrijft pagina Dossier. La Nation houdt het simpelweg op Maxima, koningin van Nederland. Er staan de kranten ook daar vol met fotoreportages... en verhalen over de jonge prinsesjes. Groot-Brittannië is altijd uh, goed voor een grap natuurlijk. We hebben hem al eerder genoemd, maar vooruit nog een keer The Guardian dan. Toch meestal wel serieus. De bovenste boven een foto van Beatrix, Queen Abdicates. Nou, not that one. Ook op Twitter uh, aan flauwe grappen, uh, nooit genoeg, zo twittert Maarten Keulemans. De Weerman wist het al, voorspelde vorige week al het einde van de vorst. Mark Tra weet zeker, vanavond is het moment voor Michael Bogert om te bekennen. En cabaretier uh, uh, Sanne Wallis de Vries laat weten, daar gaat mijn bijbaantje. De website van de Volkskrant nog een bonte verzameling... van grappig bedoelde foto's en advertenties. Zo kon je bij de Hema voor een tientje een nieuwe troon kopen. Het is een klapstoeltje. En bij Unox zijn ze klaar voor de nieuwe vorst. <hierig> ook komt de woordschap uh, tabea Beatrix voorbij... en zien we een foto van Willem-Alexander... met het haar van zijn moeder gefotoshopt. En misschien wel de flauwste bij een foto van Beatrix. Ik geef mijn troon door aan mijn zoon, want die... Willem. Ja. Laat jij. Een zeer verdiend pensioen. Koning Willem IV gaat het ook goed doen. Zoals u alle weet, hoop ik over enkele dagen mijn 75ste verjaardag te vieren. U kwam hier net aanlopen, net voor zevenen, net voor het moment. Dus u heeft het helemaal niet gehoord. Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven. In de vele mooie jaren. waarin ik uw koningin mocht zijn. Ik heb het live kunnen luisteren op de radio. Radio 1 toevallig. Radio 1. Ik hoop dat ik.